Levi van Eck met het NOS-journaal. Orkaan Florence trekt krachtig en meedogenloos... over de Amerikaanse staat North Carolina. Dat zei gouverneur Roy Cooper op een persconferentie. Ook zei hij dat de orkaan op dit moment een ravage aanricht. Florence is inmiddels afgezwakt tot een categorie 1 orkaan... maar de hevige regenval veroorzaakt de grootste problemen. Weerkundigen verwachten dat de komende dagen... net zoveel regen valt als normaal in acht maanden... Honderdduizenden huishoudens zitten zonder stroom... en 20.000 mensen zijn gevlucht. Er zijn nog geen doden of zwaar gewonden gemeld. Verschillende media hebben de miljoenennota al in handen. De samenvatting van de kabinetsplannen wordt pas aankomende dinsdag... op Prinsjesdag gepresenteerd. In de nota staat dat het kabinet wil dat mensen kunnen vo voelen... dat het beter gaat met de economie. Daarom gaat 95 van de Nederlandse huishoudens... er volgend jaar op vooruit, schrijft minister Hoekstra... Ook staat in de nota dat de economie volgend jaar met 2,6 groeit. Tweede Kamerleden kregen de tekst vanavond om 6 uur via een USB-stick. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft excuses aangeboden... aan de weduwe van huisarts Tromp uit Tuitenhoorn. Ook is er een financiële regeling getroffen. Tromp pleegde in 2013 zelfmoord nadat hij door de inspectie op non-actief was gezet... Hij had een ongebruikelijk hoge dosis morfine... aan een zieke patiënt gegeven die daaraan overleed. De Raad van State oordeelde later dat Trump niet geschorst had mogen worden. De Noorse politie zoekt op het water naar de vermiste Arjen Kamphuis... in het fjord waar eerder zijn kajak en andere spullen zijn gevonden. Dat meldt de Noorse politie aan de NOS. Dat wijst erop dat de politie er ernstig rekening mee houdt... dat Kamphuis door een ongeluk is omgekomen. Familie en vrienden van Arjen vinden dat onwaarschijnlijk... Volgens hen heeft hij veel ervaring met expedities in onherbergzame gebieden. Het weer vanavond en vannacht kan nog een bui vallen. De minima liggen rond de 12 graden. Morgen opnieuw kans op een bui, maar ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 I'm gonna go to GFM, GFM in de avond, nou, sorry, zie het, heeft deze tijd gewoon gekleed. Samen met, vanavond, uh, DJ J.K. met DJ Dionstidny. Goedenavond Dennis, hallo hallo. Leuk dat je erbij bent, ik vind deze plaat lekker. Kijk, techniek staat voor niks. Moet. Ik vind het gewoon lekker zo, die groove hè? Ja, ik ga ook gewoon lekker op de achtergrond. Maar de techniek staat niet voor niks, wat is dat? Nou, gewoon even een loopje. Hey. Oh, een lekker loopje. Uh, dat dacht ik ook. Ik hey, zie je twee uur lang weer bij je met fris en fruitige uh, DJ's. Wat hebben we vanavond allemaal nou? Je hoort deze plaats van Richard Gray en Liset. Wel bekend van Lizard en Voltex. Met shame. Oude klassieke redden, hè? Uh, oh. Ja, lekker. En daarvoor de uuropener. Niemand minder dan uh, Nederlands Rods Ferdinand Korsten met Rock Your Body. Herken je hem nog een beetje? Nou, klassieker. Ja, ja, ja, absoluut. Ditmaal in de Deep Delic remix. Uit de Trendsdagen. Oh, ik vind, ik vind dit ook een lekkere versie hoor, Dennis. Ja, mijn Brazilian base is echt helemaal hot nu. Nou, ik weet niet wat het is, maar krijgen we nog een nazomer zo met al deze platen? Tuurlijk. Ik, ik zie allemaal van dit soort lekkere groovy plaatjes... Ik kijk een beetje in de party, guys. en ik zie alleen maar leuke feestjes, Dennis. Ja. Ik zit met dit soort nummers zit ik helemaal in de goede flow. Nou, het is alvast een goede pre-party voor morgen, hè? Ook daar is straks meer over. Natuurlijk, hier is heel veel hete nieuwtjes wat we voorbij schuiven. Ja, wat, he, wat hebben we vanavond nog meer in de show, Dennis? Uh, de Nederlandse DJ's op de wintereditie van Tomorrowland... Een wintereditie. Een wintereditie. Ja. Nou, dat, dat wel overal leuks. Uh, maar wat, wat kunnen we nog meer verwachten? Een nieuwe album van David Ketta? Daar ga ik wat meer over vertellen. David Ketta. Oh, nou dat, uh, dat is geen uh, kleine jongen. Zevende studioalbum. Nou, Natuurlijk uh, krijg je, zoals uh, je van ons gewend bent, een blik in de charts. Wat is hot, wat is not. En natuurlijk, ja, we, we verklapten het al een beetje. We gaan even kijken, zijn er nog leuke feestjes dit weekend waar je heen moet gaan? Of die alvast in je agenda moet zetten. Ja. Je kan ons zomaar tegenkomen natuurlijk. Wij gaan, uh, wij gaan het je vertellen. Maar, uh, gaan we dat doen? Ja. Weet je dat zeker? Jawel. Je je wel. Ah, Kom nou. En, en natuurlijk. Ja, jij gaat vanavond weer een lekker zetje draaien. Jazeker. Kijken of we het in één uurtje kunnen proppen. Anders plakken, ah. anders plakken we misschien nog gewoon een uurtje erachteraan. Je weet het hier nooit bij See It. Actieve keuzes maken. Gewoon lekker blijven luisteren. Met nu Solardo en Be Somebody. Was Dit is See It op jouw CWM Zodvoort. Hey. Het is uh, volgens mij van uh, Javaan, uh, Dennis. Oh ja? Ja, het is alweer uh, een tijdje geleden, dus het uh, zit ergens in mijn grijze celletjes uh, verstopt. En de laatste keer dat ik deze gehoord, dat was een uh, remix van uh, Lucas Steve. Drie jaar geleden. Maar ik vind dit toch leuker. Ik vind ja, dit is wat, wat steviger, wat groovy. Uh, Lekker, dit is... Lekker voor morgen. Dat vind ik ook. En ja, wat, wat is er morgen ja, maar, dan? Ja. Dat gaan we nog niet verklappen. Nee, wat we hebben het eerst over de Nederlandse DJs of de wintereditie van Tomorrowland. Het grote Dance Festival Tomorrowland beleef volgend jaar zijn eerste wintereditie. Het feest vindt plaats in het Franse Alp Duets. Wel bekend van die flinke heuvel die we kunnen beklimmen. <laughs> en de line-up is met onder andere Apeljack, Armin van Buren en Martin Garrix Behoorlijk Holland. Ja, ook de Nederlandse Joris Voorn en Sunny James en Ryan Marciano treden op zou heeft de organisatie bekendgemaakt. De Nederlandse DJ's behoren tot de eerste namen die zijn onthuld. Op het affiche staan verder tot nu toe Dimitri Vegas en Like Mike. Kols, Lost Frequencies, Nervo en Steve Aoki. Later worden meer namen naar buiten gebracht. Ja, Tomorrowland, winter moet de tegenhangen worden van het grote Tomorrowland... dat jaarlijks in de zomer wordt gehouden in België. Ja, In 14 jaar groeide het festival uit tot een van de grootste... en meest toonaangevende festivals in de wereld. De 400.000 tickets voor de afgelopen editie waren in mum van tijd uitverkocht. Ja, in Alpe kunnen 30.000 dansliefhebbers zijn. Uh, nou, dan mag je wel heel snel aan je kaartje komen. Ja, maar ja Dennis, dat uh, in België, dat was over twee weekenden uitgesmeerd. Ja. Maar wat ik me nou afvraag... Als, als, als het nu in de Alpe de is, hm. dan is het gewoon één avond denk ik. Maar wat ik me nou afvraag, hè, het wordt in de Alpen gehouden. Hoge bergen. Ja, ja? blijft lekker hangen. Hoe doe je dat dan met uh, lawines, met hard geluid? Ja, nou. Ja. <laughs> Daarvoor heb je de lawinepijlen. Ah, ja. Ja. ja! Nee, de... maar ze hebben toch altijd dat je geen lawaai mag maken vanwege een lawinegevaar? Ja, daar, daar hebben we ook de lawineboys voor. Die lawineboys voor. Ja. Die, die komen er langs, hè? zijn een <laughs> Nou, dat was het meteen de laatste editie. Ja, maar is er ook al bekend wat kaarten gaan kosten? Want je zegt, je moet er snel bij zijn. Of is dat nog lastiger te zeggen voor die wintereditie? Ik ga even snel even, even, even kijken. Nou, kijk jij eens eventjes. Want volgens mij zijn er al flink wat boekingen. Althans mogelijk natuurlijk. Het, het, is, het is natuurlijk nog ver weg, hè? Zo. Wat? Nou, dit, nou, nou, dit is allemaal... Uh... Gelijk een dagen. Uh, <laughs> dus ze maken er gelijk een mooie package uh, ja. van. Ja, het is altijd lastig. Je ja, outfit. Nou ja, ik, ik, de zie, ik zie je De sale is open, maar het zijn allemaal van die uh, zeven, zeven dagen, vier dagen pakketten. De, dan heb je nog eventjes om uit te kateren. Ja, precies. Nou ja... En daar zitten al de hotels ook gelijk uh, vol in uh, de omgeving. Zijn ze ook gelijk blij dat je niet in één dag uh, zoveel verkeer uh, hebt. Goed voor de omzet. Dat wou ik net zeggen. Tot zover dit nieuwtje. Straks meer natuurlijk. Wat hebben we voor je klaarstaan? Nou, ik heb nu gewoon een hele lekkere plaats voor je. Een nieuwe plaat op uh, Defected uh, Records. Jack Back. Met It Happens Sometimes. Defected. Nummer 55. Of, wat zeg ik? 554 uh, alweer. Het gaat zo hard met die record. Ja, over Jack Back gesproken, daar heb ik ook een nieuw show. Straks meer, maar nu weer. Jack Back. Sometimes, sometimes, sometimes I won't lose control, sometimes it feet touch my soul, sometimes I wanna raise my hand, sometimes I wanna do my day, sometimes I need to bring my mind, sometimes I get real, real high, sometimes I wanna lose control, sometimes The beat touch my soul, sometime. sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes sometime. I wanna raise my hand, sometimes I wanna do my day, sometime. sometime, sometimes, sometime, sometime, sometimes, sometime, sometimes, sometime, sometimes, sometimes, sometimes I wanna lose control, sometimes The beat touch my soul, sometimes Sometimes. Met een hoofdletter Z van zon, zee, Zandvoort en Zomerrit. Uiteindelijk In de Kino Silva Remix En dan zeg je van Ja, hallo eventjes Die hoorden we twee weken geleden al bij DJ Dion Sydney In uh, zijn Le lekkere mix Le Toch? Heb ik het weer gedaan? Ja, heb jij het weer gedaan? Ja, je hebt het gewoon al een keer tegen ja, Het is dat ja. je zo'n goed contact met die artiest heb Ik zeg gewoon niks ik, ik zeg gewoon eventjes helemaal niks Ik hou wijselijk mijn mond <laughs> Of je zet de schuif gewoon op laag Nee, nee, nee, zo, zo doen we dat niet Hé, hey, maar uh, je had net wat over uh, Jack Back. Jack Back. Ja. Wie is dat nou eigenlijk? Want uh... ja, er was heel lang gespeculeerd van is het hem nou wel of is het hem nou niet, maar het is bevestigd. Jack Back is David Ketta. Jack Back is David Ketta. Zo. Ja. En dat komt zomaar eventjes uh, met zo'n platen uit. Ja, en op uh, die... Hoe heet het Die hè? Ja, dat bedoel ik. Uh, dat is toch wel eventjes een hele andere insteker. Als, uh... ja. ja, die had ik niet zien aankomen, zo. Nee. Hé, hey, maar uh, ik hoor je gelijk uh, David Ketta zeggen. En David Ketta, ik hoorde dat hij al zijn zevende studio uitbrengt. Ja, klopt. Die is vandaag uitgekomen. Heb je hem al? Nee. Wil je hem hebben? Nee. Waarom niet? Uh, is hij niet goed? Nou, cd, uh, wat, wat, cd, wat is, cd, laat ik het zo zeggen. Ik zou CD2 zou ik wel willen hebben, maar CD1 daar wil ik niks van Oh, het is weten. een dubbel. dubbel album. album. Oké, okay, maar wat staat erop? Uh, want, nou, ja, de meesten zitten, nou ja, moet ik nu even snel naar Bob.com, uh, Beatport of weet ik veel wat nou, of, uh, door, voor door, uh, download. Of je gaat, of je gaat naar dimmernoit.pw. Dus, uh, ja. <laughs> ja, er zit niemand hier aan tot illegaal downloaden, dus je kunt ook naar, gewoon naar je free records ja, opgaan. dat is een suggestie. Een suggestie. Maar, ja. ja, je <laughs> doet wat je wil, maar... Denk eraan, gewoon netjes kopen. Ja. Support de artiest. Hij, hij heeft toch maar een paar. Wij, 5 wij moeten, wij moeten ook wat geld verdienen. Daarom, paar, het zal een dubbelalbum. Wat ja. staat er allemaal op? Nou, op de eerste CD staan uh, eigenlijk commerciële uh, platen, dus uh, ook platen die je al waarschijnlijk op de radio gehoord hebt, zoals. Ja, Oké, okay, uh, dus uh, met uh, Justin Bieber, You, uh, ja, ja, het... Jason Derulo, Goodbye moet je Ma denken. Martin Garrix, Sia. Oh kijk ja, ja en dan uh, de, de tweede. Nou, dat, is, dat is dus echt uh, Jackback alias. Hij uh, <coughs> heeft ook gezegd, met dit omen wil ik terug naar mijn roots. Waar ik vroeger begon. Dus underground. Vo voordat uh, alles uh, voor hem werd geproduceerd. Ja, nou, ja dat zal <laughs> waarschijnlijk toen ook al gebeurd zijn. Maar <coughs> toen, hij wou terug naar de underground house. Dus met zijn Jackback alias heb hij dat gedaan. En dan zit er een cd vol met uh, allemaal van het underground en deep house. -missie. Oké, okay, nou, we, we gaan hem binnenkort eventjes in huis halen. Even ik, eventjes ik, kijken ik, of er ik, wat leuks op staat. Want ik, ik keek naar de tracklist. En hij uh, heeft ook uh, zijn oude single, Just a Little More Love. Heb je uh, een Jack Back uh, behandeling gegeven? En ik heb een stukje gehoord. Het uh, klinkt vet, hoor. Nou, ga, uh, we gaan ook even proberen of we hem nog... deze uitzending nog uh, te pakken kunnen krijgen, die plaat. Nou, Oké, okay, nou, ik ben, hij, ik ben erg hij, nieuwsgierig. Hij, uh, hij is vet. Hij is vet. Nou, nou we, ja. we gaan zo eventjes kijken dan. Uh, maar ja... Dus David Ketta, ik moet zeggen, ik vind zijn nieuwe look eigenlijk, die, die uh, nou, hoe lang heeft Be hij nou? De, als beter als vroeger. Beter vroeger. Beetje fris. Beetje fris, dat, dat, dat voelt uh, Op een gegeven moment leek het echt op een junkie, maar ja, het scheelt ook niet veel als je op Toe in 2014. <laughs> ja. Ach ja, hij had wel de avond van zijn leven, gewoon betaald worden. Ja, en... ja had hij in zijn hoofd of uh, op het feest? Nou... Wat? Uh, je hebt het filmpje nooit gezien? Nee. Dat hij uh, echt gewoon, ik denk ruim twee, drie minuten gewoon voor zich uitliep te staren. Gewoon tijdens het draaien. De camera was op zijn gezicht gericht en dus dan zag hij helemaal staren gewoon. Echt de leegte keek je. Dus we dachten echt het pilletje is verkeerd gevallen of zo. Ja. Ja. maar de muziek ging gewoon door. De muziek ja. ging gewoon door. Hè. Gewoon een keiharde knallen. iedereen zag je spreken en hij stond gewoon stil gewoon voor zich uit te staren. Echt zo... en, de, en dat is dus toch een teken van... Nou ja, dat het misschien al uh, aardig... Uh, slopend is uh, zo doorknallen. Ja. Als uh, DJ uh, ja, bestaat. Voor een hoop DJ's is dat ook slopend hoor. Ja, wat... wat uh, we pakken nog even gelijk een ander nieuwtje mee. Want DJ wel, hij stopt ermee. Ja. Het Goh, was wel was, het, het algemeen bekend, maar ja... Nu vriend, moet... van, vriend van de show, Robert ja. uh, van de Corput. Uh, zoals hij in het dagelijks uh, leven heet. Die nog wel eens een showkommeletje uh, met ons doet. Ja, ja, ja. ja. Ja, hij laat in een persoonlijk bericht weten dat het leven als die je hem te veel tijd vergt een normaal persoon te zijn. Ja, wat is een normaal persoon? Hè? Dat is ook ja. altijd weer zo'n vraag. Maar ja, als, als jij gewoon een... Uh... Ja, leven alleen maar on the road bent. Ja, dan heb jij gewoon uh, weinig tijd voor familie, vrienden en alles. Ja, je kunt wel zeggen van jongens, kom maar even over. Maar ja, als je s'avonds avonds weer een show moet hebben... of een deadline uh, voor een productie... Nou ja, die, dat je een uurtje in Singapore... en dan weer een uurtje ergens in Los Angeles moet staan. Ja, want Weken. dan gaan ze gewoon in de privéjet uh, weer ja, maar door. Ja, het gaat uh, constant door. Het is niet even van ik wil even, uh, even stoppen. Nee, door, door, door, door, door. Maar ja, is dat ook niet een kwestie van geld? Als ja. jij zegt van nou... Ik ben heel selectief. Ik sta wel op dit festival en niet op dat festival. Want dat ja, doen sommige maar... DJ's ook. Ja, maar... Ja, je wil gewoon altijd doorknallen, weet je. Je wil gewoon pakken wat je pakken kan. Ja, en maar ja, zo zoals Sebastian eh denk... uh, Excel, die staat toch ook niet elk weekend uh, overal uh, te draaien? Die, die pakken toch ook gewoon wat exclusiever... Uh, en die zorgen daardoor dat zij meer of hogere gaasjes krijgen. Maar je weet ook niet of zo privéfeestjes... want het worden dj's ook vaak gevraagd op privéfeestjes. En het wordt daar niet algemeen bekend. Oké, dat ze bij een of andere shike in een tent in de Sahara staan te wel hoor, en dan legt hij een mooi geldbedrag neer. En 15 mailen. Kom jij, ja, bijvoorbeeld. Maar ja, ik moet er ook bij zeggen... want dat heeft zijn manager van ook gezegd... de inslag om ermee te stoppen... ...was ook voornamelijk door het hele Avicii-verhaal. Ja. Het was voor hem ook hij een heeft, beetje... Hij heeft het zien gebeuren natuurlijk. Ja, dat heb, ja, dat heb hem een beetje aan nadenken gezet volgens mij. Nou, who's next? Ja. Maar ja, ja, je, je kijkt aan de andere kant, Dennis... ...als je kijkt naar elk groot festival... ...je ziet altijd alleen maar dezelfde namen. Tegenwoordig ja. kunnen er best wel veel meer uh, variatie uh, kwartiernamen ja, zijn. Het, ja, het is wat verkoopt, hè tuurlijk het, het, ga, het gaat om, toch om de grote namen. Want ja. Ja, als jij een onbekende naam ziet staan... dan denken ook hoop mensen van... laat maar zitten, daar gaan we niet heen. Terwijl dat vaak de betere feesten zijn. Ja, maar ja, het is ook... Kijk, Al dat die zich nog moeten bewijzen. Ja, maar ja, het is ook zo. Kijk, ze zien er allemaal uh, top en vrolijk uit op de, op de podia's. Maar je weet nooit hoe ze achter de schermen zich voelen. Dat kan altijd. Dat kan we. misschien met een uh, voedertje of pilletje maar ja, weer we geworden worden. Afwachten. Hij heeft ook gezegd, ik ga vooral gewoon door met de muziek. Uh, hij laat de muziek absoluut niet in de steek. Hij gaat nog wel uh, zijn shows tijdens ADE doen met, uh, met het orkest. En Nog een show uh, in uh, de die blijft hij gewoon nog doen. Tuurlijk, hij zal ze nog even uh, een paar dingen af moeten maken. Ja, tuurlijk. En dan, uh... en, maar dan weet je in ieder geval van, er komt rust aan eventjes. Ja. En dat is ook ontspannend voor een uh, dj zo, die, zijn, hoor. Ja. Misschien komt hij uh, weer lekker in altijd weer terug, weet je. Ja, daarom. Nou, jij kan ook nog eventjes rustig blijven zitten. Want zometeen uh, pakken we nog de Charger even bij. Ja, ja. En daarna, ja, dan is het toch echt jouw beurt, hoor. Dan mag jij een uur lang in de mix. Maar nu eerst is het de beurt aan David Penn. Met nobody. En ook alweer zo'n fijne plaat op die David Penn. Hierbij zie je het op jouw CVM-zat 106,9. 104,5 en natuurlijk ook. Welkom bij SIGGO. Lekker digitaal.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 In de buschart. Het uh, toch wel uh, trending uh, als, als er wat uh, gaande is. Hij staat op de, nummer 5 op dit moment in de daychart. Lekker plaatje voor morgen. Nou ja, ja ik, ik vind het een beetje te, te techno. En nou morgen Ja, wat, wat, is er, wat is er dan morgen? Nou, we gaan nou, ik, pak, ik pak even eventjes eventjes kijken of het werkt. Ja, dit, dit is gewoon een beetje een oldschool soundje erachter. Dat, dat vind ik wel leuk, Dennis. Ja, ja. wat, wat uh, morgen, Zet ja. Je mag, je mag het, uh, geen houseweek, denk ik, noemen. Maar morgen is bij Beach Club Fuel... ...presents Roog en Eric E. Met een vier uur durende set. Dus dat betekent... ...de voetjes in het zand. En een lekker coronatje in de lucht. In de hand. Dat, dat, <laughs> ja, je maakt er gelijk een heel feestje van. Nee, maar de, dat, dat is uh, gewoon natuurlijk helemaal gezellig. Want wat is er nou vanaf uh, vijf uur s middags tot twaalf uur s'avonds? Dan kun je bij Fuel aan de zeeweg nummer zeven. Ja, het, uh, een heel leuk feestje dus. Uh, de line-up Roog en Eric hier met een vier uur durende set. René Ames, dat is de afsluitende En de warming-up DJ, dat is niemand minder dan Leon Bennesty. En dan zeg je ja, Leon Bennesty, waar kennen we die nou van? Nou, die is aardig aan het produceren. Zo her en der uh, met uh, DJ Roog. Ik zeg. Helemaal leuk uh, om uh, naartoe te gaan. Heb je nog een kaart? Uh, ja. Heel misschien zijn er via de officiële kaartverkoop nog kaarten te krijgen. Die zijn 20 euro. En we hebben ook. Boek... Of, je, of je doet het weg. Of je doet ticketswap. Met ticketswap. <laughs> en er zijn er vast nog wel mensen die van een kaartje af willen, omdat ze toch uh, naar uh, de vliegende panthers ja. willen. Of uh, weet ik veel. Of wat je wat de flying uh, uh, dingen. moet die gelukkige winnaars zijn van het uh, kaartjes voor twee. Heb jij er wat van gehoord? Nee, ik, uh, ik snap er niks van. Nou, dat maken ze bekend het feest. Ja. <laughs> We moeten eventjes, misschien even het tweetje in de nee, lucht in ja. gooien. Maar Over het ziet er leuk. gesproken het is ook niet de minste mc uh, Nee, Mr. Hè? MCG. Ja, dat is toch wel. Uh, ja, de toppers. De vriend van de show ook. Uh, ja, ja. Uh, Vriend van Eric G. natuurlijk. Gek op vis, hè? Ik zeg niks. Ik hou het heel discreet hier. Hey, maar. Uh, het is tijd voor wat anders, Dennis. De charts. We moeten, Ja, we moeten de charts erbij We Ik was er alleen nog niet uit welke genre we gingen doen. Welke genre? Welke genre? Genre. Oh, genre. Genderen. Ja, ja dat is, Gender. toch al, dat is uh, genderneutraal zijn we hier. Ja. Maar het, het blijft elke week weer lastig, hoor. We doen gewoon elektronisch. Dus we doen gewoon gek, Ja, niet. De, daar zie ik veel nieuwe plato. Niet gewoon de top, uh, top 10. Al, wat, gewoon dat, de algemene gewoon top 10? Gewoon de algemene top 10, ja. Ja, laten we genderneutraal. Dat dacht ik ook. Maar oh ja, op ah, okay. nummer 10: een overall chart vind je het zo. The Big Drop van Richard Cray en Lisa. Die naam heb ja, ik eerder gehoord. Ja, ze zijn lekker aan het produceren met z'n tweeën. Hey. En deze hoorde je natuurlijk. See it first. Barbara Struijs. Ja. Let's go. Let's go. Let's go. Oh nee, toch oh, niet. Nee. Wat we want, less fear and more hope. They trying to kill us with more murder and more dope. En ja, die mij met de talk. Ja, en Fatman uh, uh, Scoop hebben zitten er nog in gedaan. Ja, is er we gewoon een we, we, we maken er een sample, zoek van. Ik moet zeggen, als we morgen zouden draaien. Ik, ja. zou, ik zou het niet erg vinden. Nee. Gezellig. Ja, als ik twee coronatjes op heb, nou, dan ga ik helemaal los. Op nummer 9 vinden we Matam en Lieke met Nothing Around The Shed. Lieke. Op Afterlife Records. Hij klinkt heel vet deze, trouwens. Zo zie je, zo'n top 10 is toch weer heel anders, hè? Die wordt toch wel goed verrast. Op nummer 9 vinden we daar Patrick Topping en Rogue D met Chains. En Dennis, dit is die plaat die ik bedoelde. Deze vind ik vet. Dit is een plaat die zeker voorbij gaat komen. La, het doet me een beetje aan Black Trommel denken. Van Gesto vroeger. Deze Laat, plaat. Dit is wel heel die vet, die moet in mijn set komen. Ja, dit is wel heel vet hoor. Ik, wil, ik, ga, ik ga meteen een appje naar uh, Roog en Erikie sturen. Deze naar het rijden. En snel. Maar de, Dennis, dit is dus de plaat die in mijn hoofd zat. En je hebt, wel, ja, je hebt zoveel tracks en dan weet je het gewoon af en toe niet meer. Nou, krijg je hem helemaal niet maar, uit, Joe. we pakken hem nog even een stukje door, want deze is lekker, hoor. Hou hem in de gaten. Oeh, vet dit. Dit is wel heel vet, hoor. J, J, J. Alsof er zo'n trein doorgaat, hè? Ja, ik kon, ik kon hem nog uh, niet... Eigenlijk uh, niet, niet zo snel uh, te pakken krijgen. En dan zeg je, ja, hallo, te pakken krijgen. Ja, dan ga je, ga je toch gewoon uh, doen. Nou ja, wie weet, wie weet komt hij zo wel voorbij hoor. Je, je weet het hier nooit bij, zie je het. door met de charts. Een plaat die ook in mijn uh, collectie zit, is de, de plaat Finder van Carl Cox. Or, originele bij Nijmtoos. Lekker als je op een zonnige pizza staat. Of op het strand van Bloemendaal. Ondergaande zon cocktailfinale Of gewoon als je met de auto bent, een colaatje of een spaatje rood. Of een coronaatje. Door met de charts op nummer 6 vinden we Purple Disco Machine en Wise Met Feel My Needs. Heerlijke. Een oh. pianospel. Maar toch, ik denk als Roog en Erki dit zouden draaien, dan zit er een mashup in. Die gaan een mashuppen. Ja, of gewoon, gewoon dit. Gewoon lekkere vocalen, weet je. Het is alles wat je nodig hebt voor een lekkere houseplant. Ja, zeker. En ja, daar is hij hoor. De plaat die je eerder hoorde in deze show. Solardo met Be Somebody op nummer 5. Maar het zijn toch allemaal een beetje plaatjes... die je best morgen kan verwachten. Dat bedoel ik. Waarom niet? En op nummer 4 vinden we Adam Beyer en Bart Skills Met Your Mind. En ik, ik moet zeggen... Ik ben er een beetje klaar mee. Ja, ik heb hem. Uh, I'm te, ready. Te veel gehoord. En deze plaat, joh. Dit brengt het jeugdsentiment uh, terecht. It's Everything van size 9. Het is de It's Everything 2018 Rebeef. En als je vraagt bijvoorbeeld aan uh, DJ Raimundo. Ik denk dat hij hier ook een mooie. Uh, memories bij heeft. Wat een plaat is dit? Stukje vinyl. En dan komen we door bij de nummer 2. Take It, of oh, Dom Dolla. Heel apart, heel freaky. Maar ik vind het leuk. Ja. Maar de plaat die ertoe doet en waar je eigenlijk niet omheen kunt, is deze plaat. Fisher met Losing It. Maar eerlijk is eerlijk. Ik vind het ook echt een topplaat. Ik vind hem echt heel vet. We draaien dit al een tijdje hier, wij zien het, hè? Maar oh ja, Hij ja. Is heb jij al een goede remix voor deze plaat? Ik zag hier net in de wandelgangen een of andere DJ Dion Sidney. En die zegt, ik heb zo'n vette, vette, vette bootleg. En ik ga het zo meteen draaien. Ik ga verder niets verklappen, maar ik zou je ik zou hem gewoon wat harder zitten zometeen. Maar aan alles goede komt een einde. Dit waren de charts. Ja. <laughs> Doei! <laughs> ja, nee. En, en ik zei het, Dennis. Het moet gewoon. Het moet gewoon. Een goede plaat die, die, die mag gedraaid worden. En jij zegt, welke dan? Nou, deze. Rogue ja. En ja, de chains ja, ja. in de Patrick Tommy remix. Haha, <seks> zie je het? Zie je het niet zijn? Dat is wel. hè? Hij goed gevolgd, hoor. Tuurlijk. Dit is hier zo meteen naar het nieuws weer verkeer. Van tien uur is hij er recht hoor. the one and only DJ Dion City.